Wij vragen nu aandacht voor de vierde serie luisterspelen over de ruimtevaart Sprong in het heelal.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 Ik geloof dat ze met ons wil praten. Ik weet al wat ze wil. We moeten de radio aanzetten. Waahoe. Verwee haromee. Zie je nou wel? Nou, wat zei ik? Um, haro Noru. Uh, hallo, jonge dame. Wat is er? Wahoo! Benoer kon kruis doen Wat zegt ze nou? Verwee haromee. Verstaan er geen snaars van. Ze wil dat we naar buiten komen...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 Met zo'n figuur? Waar moet ze dat dan laten? Hé, uh, hey, kijk eens. Nou gaat ze terug naar het vaartuig. Kom op, witch, We moeten toch eens contact maken. Ja, ik kom al. Oké, okay, we staan op de grond. Wat is dat zand heet? Jullie hadden hier ruimtepakken en ook aan moeten trekken. Stil nou, Jimmy. Het meisje komt weer naar buiten.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 Dit was het tweede deel van De Terugkeer van Mars... een ruimteveithoerspel uit de serie Sprong in het heelal... geschreven door Charles Chilton en vertaald door Guy Swains. De rolverdeling... Jeff Morgan, Hein Boelen... Steve Mitchell, Giel de Kruif... Jimmy Barnett, Jack Mulder... Dr. Matthews, Hero Muller... Cassia, Paula-Major... Thalia-controle, Vivian Boelen... ondervrager John Beringen...